Een paar maanden terug had ik de reunie van mijn middelbare school. En daar was ik met mijn vriendin. Die heeft daar toevallig ook op gezeten. Later ontmoet, maar we zijn samen naar die reunie gegaan. En als je daar bent, leuke herinneringen opdoen met oud-klasgenoten. Leuk en alles, maar ja, je wil eigenlijk ook nog dat gebouw zien. En nu was de, de school was eigenlijk helemaal hermetisch afgesloten tot... Alleen maar dat je in de gymzaal kon, omdat daar het feest was. Maar je kon eigenlijk niet meer naar de bovenverdieping. Maar gelukkig, we vonden een gat in een uh, hek. Daar zijn wij uh, doorheen uh, gekropen. Uh, om nog even te kijken of alles er nog steeds hetzelfde uitzag. En vooral dat biologie-lokaal, want die was bij ons altijd heel oud. Uh, met uh, nog echt zo'n oud skelet uh, erin. En we dachten, nou, laten we eens kijken of dat nog hetzelfde is gebleven. Nou, dat was dus ook zo. En wij kwamen daar binnen. En ik zie daar uh, zo'n groot uh, lichaam uh, staan... Uh, zo'n lichaam die open is aan de voorkant... waar je al de organen dan uit kan halen. En uh, ik dacht eens, nou, kijk of ik dat nog steeds uh, soepel in elkaar kan zetten. Ik haal dat er allemaal uit. En er blijft één dingetje over. En dat is uh, de lever. En ik dacht, nou, dat is toch zo'n zo lief, klein, bruin dingetje. Weet je wat? Ik, ik wil toch een souveniertje aan deze avond hebben. Van deze avond. En ik stop hem zo. Hop, weg. Ik heb hem zo in de BH van mijn vriendin gestopt. Zodat als ze mij zouden controleren dat ze het niet zouden vinden... En, uh, en toen zijn we naar huis gegaan. En uh, de volgende ochtend uh, sms'en we in één keer. Oh ja, ik heb nog steeds jouw lever. En ik dacht, ja, wat zal ik er nou uh, mee doen? En toen, uh, nou ja, het, ik denk een, een maand later... krijg ik in één keer een cadeautje van haar. En uh, ik pak het uit. En het bleek een schilderijtje te zijn. Met daarin die lever geplakt. En achter, daarachter nog wat, uh, wat, wat drankflessen. Met de boodschap, je moet niet meer drinken. Want dan neem je dingen mee. En die hangt uh, nog steeds in mijn kamer. Dus vandaar. Dat is mijn uh, meest opmerkelijkste diefstal. Uh, we hebben het over stelen in nachtbrakers uh, vannacht uh, tot vijf uur. En ik wil graag weten wat uh, jij gestolen hebt of, of niet. Of dat je nog nooit iets gestolen hebt. Maakt me niks uit. Bel mij daarover. 0800-1121. 0800-1121. Helemaal gratis en uh, dan uh, kan je gratis uh, jouw mening uh, geven. Frank die presenteert dit programma, normaal gesproken. Die is eventjes een uh, weekendje vrij... Maar ik dacht, ik heb hem toch even aan zijn mouw getrokken. Uh, ja, deze week, begin deze week om te vragen wat hij zoal gestolen heeft. Ja, nou, ik zat erover na te denken natuurlijk. Want ik wist dat je het hierover ging hebben. Um, en jij kwam al zelf met het voorbeeld van de glazen uit Kroegen. Ja, hele mooie glazen gestolen. Echt van die mooie vodka glazen. Die helemaal zo ingekerfd zijn aan de zijkant en zo. Um, ja, ik, Kleine dingetjes. Ik heb niet echt een trofee. Je hebt bijvoorbeeld studenten of studentenhuizen... die dan hele verkeersborden meenemen en allemaal pilaren... Maar ik heb... Uh, ja, wat, wat ik altijd doe, bijvoorbeeld in de kantine bij BNN... is dat ik altijd... Uh, uh, dan moet je gewoon voor je eten betalen, logisch. Dat moet iedereen. Ja. Maar daar heb je dan ook botertjes. En dan heb je, dan heb je de, echt van die roomboter. Maar ook... Dan, uh, weet je, maar dan maakt het allemaal niet uit. Maar dan heb je van die kleine pakjes. En ik weiger daarvoor te betalen. Ik vind ja. het zoiets stom om daarvoor te betalen. Dus dan uh, laat ik die altijd in mijn zak glijden. En het kost, het kost ook nog best wel... 20 kost ook wel 20 cent of zo. Of cent. En eigenlijk gaat het nergens om. Maar het is ook alweer een soort principe kwestie. Dat ik denk van... Ja, ik, ik ga er niet voor betalen. Dus die had ik dan zo... Heb je in mijn achterzak glijden? Moet ik wel aan denken om ze uit te halen als ik ga zitten. Maar... Uh, dus dat, dat steed ik altijd wel. Ja, en voor de rest heb ik nooit echt iets heel ergs gestolen. Ik weet dat ik vroeger ooit een Pokémon kaart... van een uh, vriendje in de kleedkamer bij voetbal had gestolen. Daar dus voelde ik me zo schuldig over... dat ik hem uh, de volgende dag weer terug ah en voel je je dan ook schuldig als je zo'n bierglas uit de nee. kiep Nee, en ook niet omdat ik dan zoiets heb van het is van een groot uh, iets. Ja, maar eigenlijk moet ik me daar wel schuldig over voelen. Ja, zo'n goede vraag eigenlijk. Maar ja, om ze dan nou allemaal terug te gaan brengen. Ik weet ook niet waar ik ze allemaal vandaan heb gehaald. Ja, weet je, wat ook heel vaak is. Ik heb mijn fiets met fietstassen. En dan staan we buiten bijvoorbeeld. En dan staat mijn fiets erbij. En dan hebben we geen zin meer om die glazen vast te houden en naar de bar terug te brengen. En dan zetten ze gewoon even in mijn fietstas voor, voor het gemak. En dan uh, fiets ik terug en hoor ik klingelen. En denk oh shit, al die glazen zitten er nog in. <laughs> Mooi verhaal van Frank. Volgende week is hij er weer. Um, en vannacht gaan we het dus de hele nacht hebben over stelen. Tot uh, vijf uur in ieder geval in de nachtbrakers. Daar kan je nog steeds over bellen. 0800 1121 En dan, uh, nou, uh, misschien kom je er allemaal straks in de uitzending... na dit uh, toepasselijke liedje. Len, steal my sunshine. Steal My Sunshine, eh, want we hebben het over stelen in Nachtbrakers. Het is uh, tien over uh, vier, uh, we zijn er nog tot, uh, tot vijf uur. En trouwens, uh, dat liedje, Len, Steal My Sunshine... die zit in een hele leuke comedy. Dat is namelijk Zack en Mary make a porno. Ook als je niet van porno houdt, kijk die, uh, je lacht je uh, bal uit je broek. Nou, in ieder geval, uh, <laughs> we hebben het over stelen dus. Nachtbrakers. Kees Dorrestein. En uh, daar kan je over bellen. 0800-1121, ik wil van je weten wat je gestolen hebt, of, uh, of juist helemaal niks, of dat je een keer gepakt bent, dat uh, vind ik ook mooi om te horen. Uh, bel op uh, 0800-1121, en dat heeft uh, Anne gedaan. Anne, goedenacht. Ja. Jij uh, stond in de Albert Heijn, en toen zag je je kans schoon. Ja, ik moest, ik was in Amsterdam, en ik moest solliciteren in Purmerend. Ja. Maar ik moest overstappen in Zandam, dus ik had een half uur moest ik wachten. En ik kreeg een brandende honger en ik ga met de Albertijn. En ik, ja, ik, maar soms er vijf rijen dingen met de kast Ik had een broodje, een broodje en, en een half uur, kan wel. Maar dat is gewoon niet op. Maar ik ze gewoon in mijn hand. Ik dacht, nou hoor, ja, goed, het ik moet solliciteren. Dus ik spring gewoon over het tourniquet heen, heel langzaam. Ik loop gewoon naar buiten. Ik dacht, nou, zullen we laten we oh, maar Niks. Was het zo makkelijk? Ja, dat is echt heel eenvoudig, ja. En ja. is dit de eerste keer dat je wat gestolen hebt? Ja. Ja? Is het echt bij die ene keer uh, gebleven? Uh, nou, ja, ongeveer wel. Misschien heb ik nog wel eens iets, een kleiner rijtje, maar ik het er niet. zo. Nee. En toen uh, ben je dus door die toeniket, die, die draaideuren bij de ingang uh, gelopen... Ja, ik ben uh, er gewoon overheen gesprongen, maar ik had zelfs ook een bloot in mijn handen, hè. Als ze achter elkaar komen, wat zal er nog gebeuren? Maar er gebeurt helemaal niks. Ik dacht wel het is zo makkelijk. En heb je daar later nog spijt van gehad? Want ja, het is toch stelen nee, uit een winkel. Nee, dat is nee. misschien wel. Nee, dat is, uh, het is totaal niets. Die Albertijn kan er wel missen. En dan moeten ze meer inhuren. in huren. Je vindt het een beetje gerechtvaardigd om. Een beetje karma. Ze hadden het gewoon niet goed geregeld. Vijf rijden dik die uit die kast. Die kan die trein toch niet missen? Het is dus, daarom vind je dat het wel moet kunnen. Nog, nog hey, even een vraag, jij bent naar die sollicitatie gegaan, heb je de ja. baan gekregen? Nee, ik geloof het niet, dat weet oh. niet meer zeker. Dus het was, dus het was nee, allemaal van niks? Ik ben, ik ben duizend keer ontslagen en tweeduizend keer gesolliciteerd, dus ik hou er niet zo bij. En toch uh, heb je het maar bij één keer stelen gehouden? Nou, kijk, dat was trouwens tien jaar geleden of nou, vijf jaar geleden, dat was een radioprogramma over stelen van de baas. Ja. Of je een paar, paar fotocopietjes, een paar, een, paar, een, een paar foto A4'tjes mag jatten van de baas op kantoorwerk. Als je ja. dus thuis nodig hebt, een paar velletjes 4 en, en, ja, en, en, en mag dat, vind je? Nou, ik vind het wel een beetje. Ik, ik wil dat. Uh, ja, in mijn eerste reactie zag rot op. Dat maar het, maar het kost dus niks. Dat is ongeveer een kwart cent. Mm -hmm. Dat je niet over lukken. Maar het andere is ook weer een principe. Want als je van de baas gaat jatten, dan blijf je jatten. Oké, okay, dus jij hebt nooit van de baas gejat, ja. alleen. Uh, maar bijvoorbeeld dat jongen er vijf minuten te laat komen, is ook stelen, hè? de baas. Ja, behalve als je vijf minuten weer overwerkt, natuurlijk aan het einde. Ja, ja, maar ja, maar van vijf uur is middag beter vergeten, natuurlijk. Ja, nee, dat dat, ja. Nou, ah, ja, dat, weet ik niet hoor. Dat, uh, misschien heb je een baas die er goed op let. In ieder geval. Kun je die andere uitspraak? Ja. Liegen Ja, liegen. Liegen is stelen van de waarheid, weet je niet? Uh, liegen is stelen van de waarheid. Ik heb er wel eens van gehoord, ja. ja. Ja, dat zeggen ze nu geval. Liegen, stelen van de waarheid. Dan, uh, dan heb ik toch wel heel vaak gestolen in mijn leven. Ja, precies. <laughs> <laughs> er is geen koe zo bond als er een vlekje op. Ja, nou, Anne, ik licht niet uh, dat ik uh, dit gesprek een uh, heel leuk gesprek vond. Dank je wel voor het bellen. Ja, okay. En lekker blijven luisteren. Bedankt voor het aanhoren. En uh, Paul, uh, we hadden het over supermarkten. Jij uh, hebt ook iets met stelen en met supermarkten. Oh, <laughs> Even mijn auto aan de kant zetten. Ja, dat klopt, ja. Is... <laughs> Kom niet echt niet zoveel trots om op te zijn. Nee, het, het staat je auto veilig nu? Ja, ik heb het nou zelfs aan, ja. Dat is goed, dus, want kan, kan. Je, je wil niet gepakt worden natuurlijk met de telefoon achter het stuur. Nee, want dat is tegenwoordig 200 euro, geloof ik, of, uh, of meer. Dat moeten we maar niet doen. Ja, precies. Maar, maar even, um, je auto staat, je kan nu rustig vertellen. Ja. Jij staat in de ja. supermarkt en we hebben het ja. over stelen. Dus uh, nou, ik voel hem al aankomen, vertel. Ja, dat was, toevallig, dat was toevallig ook in de Albert Heijn. En uh, ja, dat, dat klopt ook wel. Ik zag die manager van Albert Heijn met zijn dikke Audi. Die kan het ook makkelijk missen. Die <laughs> stond maar toevallig ik, in jouw Albert Heijn? Ja, dat was ook Albert Heijn. En, uh, ik zal de plaats maar niet noemen. <laughs> Zat wordt je niet gepakt? In ieder geval, mijn, mijn, mijn, mijn vader en mijn moeder die hadden vroeger een biljartclubje. Elke woensdag en zondagavond werd er gebiljart. En uh, het vrouwelijke deel deed uh, kaarten... En de mannelijke de, de gedeelte deed biljarten. En die biljarters die waren met tien man en die zopen bier, dat wil je niet weten. Ja. Dus, dus ik moest één keer in de week voor mijn moeder tien kratten bier halen voor die twee avondjes. Ja. Hoe oud was dat je ze, toen? Ja dat, tien, ja, dat is tien, vijftien jaar geleden denk ik. Ik, ben al vijf, ja, ik, ik zal 25 geweest zijn. Dat is, uh, oh, oké, okay, ik denk uh, uh, de tien of vijftien. Nou, er waren nog eens tijden dat je dan gewoon bier mee mocht nemen. Maar oké, okay, je, uh, je was oud genoeg? Dat ja. was ook, ah, ik was midden 20 jaar. Nee, ik was, nee, dat was, was oud zat. Maar in ieder geval, de lecturafdeling hadden ze er uh, staan. Dus maar dat was uit het zicht. Dus ik legde eerst de, de Football international, de, de, de panoramen, de nieuwe, de vier, en al die lectuur. Die legde ik op het uh, winkelwandje. En dan ging, toen ging ik naar de bierafdeling. En op die lectuur zette ik 10 kratten bier op. <laughs> dus ik reed naar de kassa toe en ze zagen die tien kratten bier. En niet die lectuur natuurlijk. Dus tien kratten bier afrekenen. Dus ik, ik die tien kratten bier in mijn auto leeghalen En dan onder die lectuur gratis en voor niks mee naar huis nemen. <laughs> wat, een, wat, heb, wat, een, wat een truc zeg. Dat heb jarenlang goed gewerkt. Tot, to, to, to, to, toen ze die lectuur... Uh, af, uh, de lectuur gingen ze naar de kassa uh, veranderen. Dus, ja, ik weet wel waarom de... ze dat hebben gedaan, Paul. Ik snap... Ik ben er niet echt trots op, maar het werkte goed. Nou ja, en, en ik snap het ook wel. Ik, uh, de panorama, zei je net, Ja, die staat natuurlijk vol met blote blad, vrouwen. Het, het is een blad voor niks, maar ja, het was voor niks, dus ik nam alles maar mee. Ja, je hebt hele verzamelingen van hele, hele jaargangen van uh, allemaal bladen nog gewoon thuis liggen. Ja, ik heb, ja, ik kon dus, ja je, je kon natuurlijk niet alles meenemen, maar kijk, ja, de ene keer nam je de VI mee de andere keer de Panorama, want anders wordt het natuurlijk ook een beetje uh, opvallend, denk ik. Mm -hmm. maar, maar ja, dat heeft goed gewerkt. Het <laughs> systeem, ja. Dat nooit nooit uh, gepakt? Of, uh... nee, nee, nee, nee, dat kon ik niet, want ja, er stonden tien kratten bier op die lectuur. Dus, ja, dat, en die lectuur die lag op de bodem, ja, dat kon je gewoon niet zien. Maar al die met tien kratten bier erop. En, en vind je dat het moet kunnen, een beetje stelen? Nee, ja, tuurlijk kan dat niet, joh. Maar toch ben je er heel trots over aan het vertellen, Paul? Nee, nee, ik ben er helemaal niet trots. Je, je krijgt een achternaam ook niet van niks. Dus, uh... Nee, nee, precies. Ik heb hem hier niet staan, nee. <laughs> nee, nee. Ja, maar god. Wie is er al nou vrij van zonde, joh. Kom op, joh. Ik heb, ik heb een keertje bij een tankstation uh, 80 euro getankt en uh, een open uh, zakje chips en huppeldepuppen. Ja, uh, hij let er niet goed op, weet je niet. En uh, hij zag die 80 euro die ik niet getankt had, zag hij gewoon niet. Ja, dan heb ik zoiets van, ja, joh, moet je maar opletten. Precies, dat, dat hoor ik heel veel van. Mensen die zeggen, nou, als ik dan toch niet goed geholpen word... of ze toch niet uh, goed bezig zijn, niet goed opletten... te dikke rijen bij de Albert Heijn... Uh, ja. geen goede service bij de snackbar... dan uh, moet het wel kunnen. Ja, ja, ja, ja. maar God, van de andere kant, ik, uh, ik geef ook heel veel fooitjes. Dus ik maak het, ook, maak het ook wel weer goed, hoor. Daar niet van. Maar, ja, want iedereen, iedereen die pakt zijn voordeeltjes, toch? Precies, ik, precies. Ik, ik, ik lig ik wel eens ooit met een tandartje in de stoel. In de stoel. Ik, ik poets mijn tanden drie keer op mijn dag, joh. Ik word er maar gek van. Elke keer vindt hij nog gaatjes. Jongen jongen, die tandarts uh, dat is uh, ook maar. Uh, <laughs> ja, ja, ik was uh, zuiver koffie. Ja, Ik durf mijn hand niet in de vuur te steken. Maar goed, ik, ik betaal die, uh, die rekening van 600 uh, euro. -tjes. Dat zijn flink dus, ja. wat gaatjes, Paul. Ja, die, ja hij vindt ze elke keer. Ik, ik weet niet hoe dat hij het doet. Ik voel, ik voel nooit niks. Nou, ik, uh, um, ik, ik zeg duidelijk verhaal. Dankjewel voor het bellen. En uh, ja. lekker blijven luisteren, uh, uh, Paul. Dankjewel. Ja, we eens kijken, kijken of de Albert Heijn voor de derde keer nog uh, bestolen wordt. Precies. Uh, we zullen het misschien uh, horen. Iedereen, uh, iedereen kan bellen. 0800-1121. Uh, en uh, straks uh, bel ik even met een uh, echte, echte crimineel... die heel veel gestolen heeft. Uh, maar eerst even Sister Sledge. BR Family, Sister Sledge. De grote man daarachter is natuurlijk Nile Rogers. heeft heel veel mooie platen gemaakt. En die uh, deed dat vroeger nog gewoon op een oude uh, ja, oude houten uh, bassen. Uh, een oude houten solgitaar. dat was het. En uh, die heeft toen ooit een keer uh, staan optreden. En voor hun kwam een coverbandje. En uh, normaal zijn die niet zo goed, maar die gitarist die bleek super goed te zijn. Dus is die Nile daarop afgestapt en die heeft gezegd... hoe kan het dat jij zo goed bent? Nou, wat bleek, hij had uh, toen uh, de tijd een van de eerste Fenders, Fender Strat gitaren had hij. En nou vond dat zo mooi geluid dat hij dacht, nou weet je, ik koop er een. En sindsdien heeft hij er altijd op gespeeld. En onder andere dit nummer heeft hij met die gitaar gemaakt. Al zijn nummers met één gitaar. Ha, dan um, ga ik eventjes uh, naar buiten. Dat, uh, dat doen wij altijd even. Ah, kijk, daar gaat de deur. Um, even in de Nachtbrakers hier op uh, Radio 1. Frank, dat is dan een. Uh, een echte roker, ik, ik rook niet, maar dan ja, we hebben dan toch een soort van de rookpauze. En ik dacht, ja, zal ik dat dan wel doen? Maar ik dacht, het is lekker weer. En ik wil uh, Dick, mijn regisseur, zijn pleziertje niet ontnemen. En die staat nu lekker uh, te roken uh, naast mij. Dat vind ik wel schappelijk van je, trouwens. Ja, ja, nou, dat nou, ik nog wel eens recht op, op, op de rookpauze heb. Ook al rook je zelf niet, uh, Kees. Ja, nou, ik rook gewoon even lekker mee. En het is hartstikke lekker weer buiten. Als het nou zou regenen, dan nou, had ik heb het misschien anders gedaan. Maar Dick, we hebben het dus uh, over stelen. Ben jij een beetje een steler? Niet meer. Nee, nee. ik heb voorheen wel uit, uit, uit kroegen en zo... asbakken, zo de verhaal die je ook wel had, had gehoord. Um, maar toen ik wat jonger was... en dat verhaal heb, dat hebben voor mij veel meer mensen gedaan... maar niemand zegt dat. Ik pikte vroeger ook wel eens wat geld. Oeh. Ja, toen ik een jaar of 13, 14 was... gewoon als ik thuis wat, wat, wat kleingeld lag of zo... en ik wilde uh, wat, wat kopen. Dat had, had ik dan niet. En... Dan, dan vond ik dat maar dat dat maar moest, uh, moest kunnen. Van je ouders dan? Ja. En uh, dat ging na een tijdje, dat ging dan... eerst was het dan stiekem, of één keertje, weet je wel. En dan merkte ik wel dat het wow, soms wel iets, iets vaker ging, uh, ging gebeuren... totdat het ging, uh, totdat het ging opvallen. Ja. Nou nee, goed, wat, uh, wat deed mijn moeder dan, listig als uh, dat ze was? Ze zette een val uit. Oké, okay, nou, de val van je moeder. Ik, uh, wat is het? Ze legde op een bepaald punt... Ergens op een plankje in de keuken legde ze dan wat, wat, wat, wat geld legde ze neer. En dat had ik al lang al gezien dat dat daar lag. Maar ik had dat, dat niet, niet, niet nodig of zo. En dat, dat lag daar, dat lag daar een dag, dat lag daar twee dagen, dat lag daar een week. Dat lag daar twee weken, dat lag daar drie weken. En ik moest toen opeens wat, wat hebben of moest dat halen. Iets zo stom ding wat je totaal waarschijnlijk niet nodig hebt. Maar toen dacht ik, hé, hey, dat geld dat ligt daar zo lang dat is van niemand of zo. Dat heeft, dat heeft geen eigenaar. Dus ik had dat toen, toen gepakt. En toen wisten ze van ja, het is dus toch, het is dus toch waar. En uh, toen werd ik dus heel erg op het, uh, op het matje geroepen. Mm. Wat gebeurde er toen? Nou ja, een heel goed gesprek. En dat ze dat dus uh, daar speciaal voor daar hadden neergelegd. En dat ze het net bijna wilden gaan, gaan weghalen. Uh, maar ja, goed. Dat, het, dat ik dat dus toch was. Die, die kleine kremeldief uh, in het huis. En hoe voelde je je toen je gepakt was? Ja meer gepakt van, ik kan het niet meer doen. Of nee. meer van, ah shit, wat ik heb gedaan is toch wel echt fout. Ik heb het daarna ook niet meer gedaan. Dus je, je voelt u dan toch wel, dan krijg je opeens zo'n zo les krijg je dan, uh, voor, je, voor je kop geslingerd. En daarna heb ik het ook eigenlijk niet meer, uh, niet meer gedaan. Van, dan kom je er pas achter van, je, je joh, ik ben daar ontzettend fout, fout bezig. En dat is gewoon ja, omdat je in de... Ik denk ook in de puberteit zit. En dit verschil tussen goed en kwaad dat, dat komt allemaal stapsgewijs. Uh, mensen die nog op een 18 een verkeersbord naar beneden halen, bijvoorbeeld. Ja, dankje. Uh, dus, um, ja, dus daar ben ik niet trots op, maar het is een beetje van het opgroeien en daar uh, je portemonnee is veilig op tafel, laat ik het zo zeggen. Nou, Dick. Um, ik nu moet ik ook wel bekennen. Ik heb het er nog niet over gehad, want daar schaam ik me ook wel een beetje voor. Maar ik heb dat dus ook gedaan. Um, uh, mijn ouders die hadden veel contant geld, uh, uh, vaak. En... Uh, nou ja, ik, ik besloot ook maar af en toe wat te pakken. Ja. En um, maar mijn broertje die um, bleek dat ook te doen, dus dat loopt dan exponentieel op. En toen zijn we heel snel al gepakt. En toen heb ik het echt moeten opbiechten. En ook heb ik aardig wat geld nog teruggegeven. Je bent, de hele familie Dorrestein was geruineerd door de door de kinderen. Nou ja, wel, wel een beetje. En uh, later dacht ik ook van, jeetje, wat is toch slecht wat ik gedaan heb. Daar werkte ze voor en dan jat ik dat gewoon onder een neus Ik denk dat heel veel kinderen dat, dat wel doen of al een keertje hebben, hebben gedaan. Um, misschien dat nu allemaal boze mensen gaan bellen van dat, dat doen wij niet... of dat hebben wij nooit gedaan. Maar ja goed, er is een groep mensen die dat wel heeft gedaan. Um, ja, zolang je het maar gewoon uh, niet meer doet, uh, dacht ik zo. Precies, uh, vind ik ook. Nou, we, we roken nog, uh, nog eventjes verder. Nou, denk ik wel. Ja, we hebben nog even... Denk ik, of, of, of moeten we, nou gaan we naar uh, The Tallest Man on Earth. Want we zijn al twee wel een beetje criminelen, denk ik. hè. Precies. Oh. Criminals. Well, there were days when you thought you would just go under. And the weekends that you never understood. When you flew from the bar, only 17, You didn't bleed and no one ever thought. There was straights and lines and every sort of option To stay away from broken mirrors and your friends But this summer was strong with some mighty thread, And no law would never wait around no band. Come see the hiding and rain Come see the stillness in all them ones Come see the lovable strain Of someone diving for all you know See the strain of a reeling tribe Come meet the criminals of this Napoleon ride And there were the nights we thought we would just surrender To the stories of the miracles of Gauls Oh, and you flew from your sheets where your hours gone Never sleeping, no one ever thought you would Come see the hat and rain, come see the stillness in all them one Come see the lovable strain of someone down for all you know Come see the strain of a real and try. Come meet the criminals of this Napoleon ride nieuwe plaats. Zeg. Echt net binnengekomen. Misschien hoor je hem wel voor het eerst. Ik, ik draai hem in ieder geval voor het eerst. The tallest man on earth. Criminals. Want we hebben het toch uh, over uh, stelen hier in Nachtbrakers op Radio 1. Het is uh, half uh, uh, vijf. We zijn er nog tot uh, vijf uur. En daarom kan je ook nog tot die tijd uh, bellen naar 0800-1121. 0800-1121. Ik wil graag horen wat uh, jij zo al gestolen hebt, maak je geen zorgen... want ik heb heel veel gestolen in mijn leven. Dus het kan vast niet erger zijn. Nou, er is alleen één man waarbij het waarschijnlijk wel erger is... want uh, er is natuurlijk een verschil tussen stelen van... Uh, ja. en uh, wat hebben we gehad? Bladen uh, in de supermarkt, uh, een bijbel en echt inbreken om te overleven. En voor ex-crimineel Steve Brown begon het allemaal met dat laatste. Hij groeide op in de Amsterdamse buurt De Pijp... waar dat de normaalste zaak van de wereld was. Ik noem hem een ex-crimineel. Hij noemt zichzelf liever volksgangster. Steve, goedenacht. Oké, goedenacht. Jouw volksgangster-carrière is gestart met stelen. Leg uit, wat deed je zoal? Nou ik ben uh, opgegroeid in rond uh, uh, 70 in de Amsterdamse pijp. Dat was toen de tijd een echte volksbuurt vol met armoede eh, en ja mensen die uh, zeg maar, uh, alleen maar in die buurt leefden en woonden. En wij werden eigenlijk door de mensen van buiten de buurt zeg maar de, de, de, de goede burgerij, uh, ambtenaren, politie, um, nou ja, zeg maar officiële mensen werden wij toen de tijd schorum genoemd, zeg maar asociale. Ik zeg wel eens in het algemeen, je kan ons als toen wij jong waren een beetje vergelijken, andere tijd natuurlijk, uh, met wat vandaag de dag uh, voor een klein deel van zeg maar de Marokkaanse joren, die opgroeien in, in de huidige Pauperwijken, in de buitenwijken aan de rand van Amsterdam en misschien elders in Nederland. Uh, Zo'n soort groep waren wij, een gesloten groep met eigen waarden en normen. Ja. En ja, een van die waardennormen was natuurlijk dat uh, zolang je niet in je eigen buurt steelde, maar dat andere buurten deed, bij volkurs, zeg maar bij de goede burgerij, ja, dan was daar niks verkeerd aan. Integendeel, zelfs toegejuicht en dat vond men allemaal geweldig. En, wat dan... en zo ben ik dus een beetje opgegroeid. Dus dat wat zeg maar jij en misschien de gemiddelde luisteraar stelen noemt, ja, dat zagen wij meer als gewoon uh, werken. Oké, okay, en wat heb jij dan zoal bij elkaar gewerkt? Nou, ik moet je zeggen, ik, uh, stelen is niet echt ooit mijn ding geweest. Maar uiteraard, ook omdat ik opgegroeid ben in de tijd, is mijn, uh, zeg maar mijn, uh, mijn uh, carrière als, als uh, volksgangster, zo noem ik mezelf dan met een knipoog, niet satirisch bedoeld. Yeah. Uh, maar maar um, ja, je doet gewoon mee met de groep, met de groepsnorm. En dat was bijvoorbeeld in mijn jeugd, was dat inbreken, om er maar één te noemen. Uh, parkeermeters uh, kraken. Uh, uh, uh, met centerpoints in die periode, bijvoorbeeld uh, die kon je halen als een soort speciale soort aparte schroevendraaier, als je één klap op een autoraamtje gaf, dan verbrijzelde die in duizend stukken en in die tijd um, uh, was het een soort modeverschijnsel dat uh, mensen, vooral zakenmensen met soort handtasjes liepen en daar alles in deden, al hun geld en bezittingen en die werden er in de auto achtergelaten en dan sloegen ze die ruiten stuk en dan steelden ze die handtasjes. En dat vond jij echt niet raar? Uh, integendeel. Het was een normale dagelijkse zeg maar, bezigheid. Zeg maar, zoals kinderen uit de middelklasse in die tijd... naar tennis, hockey en piano les gingen... en naar het gymnasium... Dus, die vind, zo vonden wij dat ook normaal. Wij zagen het echt niet als stelen. En later ben jij uh, gegroeid in uh, de onderwereld... Uh, het dat... is een groot woord. Je kan ook zeggen afgedaald. Afgezakt. Maar je bent in ieder geval wat heftigere dingen gaan doen dan stelen. Helaas wel, ja. Het is een, zoals... een grote fout in mijn leven geweest. Maar welke, welke dingen heb je zo al gedaan? Nou, ik heb mij. Het eigenlijk het Stelen is echt wel een jeugd, jeugdzonde. Ook omdat ik al gauw zag dat dat nou niet bepaald erg, erg veel geld opleverde. En een grote pakkans had trouwens. De meeste van de jongens in het keerzijde van de, zeg maar die medaille was natuurlijk wel dat veel jongens al in tuchthuizen en gevangenissen verdwenen. Voor lange tijd vaak in die tijd. Uh, een paar jaar was die tijd helemaal niks. En um, ik ben eigenlijk, zeg maar, wat ik wel voor het gemak noem, het ontwikkelingswerk ingegaan. Het ontwikkelingswerk van de derde wereld. En wat het, houdt dat in? Uh, nou, de, het, het ontwikkelingswerk is, zeg maar, uh, dat, de landen waar. Uh, drugs geproduceerd worden, uh, om die mensen die uh, daar, daar te helpen, uh, dat ze wat geld verdienen, om dat naar Nederland te brengen. Ja. En dus, oké... Okay. Dus ik zie mij eigenlijk meer als ontwikkelingswerker. Oké, okay, pre precies. Ontwikkelingswerker met het, het verspreiden van, uh, van, portier, van drugs, ja. dus, hè, uh, moeten we dat dan zien. Uh, je, je bent drugshandelaar geweest. Um, ik proefde net al een beetje dat je toch een beetje spijt hebt uh, van die tijd. Ik heb het ook, moet ik ook eerlijk zeggen, Kijk, het is niet alleen maar kommer en kwel. Ik heb, het heeft mij uh, tot nu toe uh, op allerlei plekken in de aarde gebracht waar een normaal mens niet komt. Dus ik heb het op mijn kant de hele wereld gezien. Ik heb geen naleven uh, geleid tot nu toe. Daartegen staat dat uh, ik wat we samen doen met uh, mensen van de criminologie van, uh, van de VU, onder andere Dirk, uh, Jan Dirk, criminoloog, en statistisch blijkt dat zeg maar, 98% van de mensen die hetzelfde beroep als mij hebben uitgeoefend of uitoefenen, ja, voor hun veertigste of uh, vermoord zijn, of gek zijn, of homeless. of alle drie. Maar Steve, ben jij ja. nou voor of tegen stelen? Uh, ik ben in principe niet tegen stelen. Zeker niet als je steelt uit noodzaak. Als mensen stelen echt uit noodzaak dat ze hun huur niet kunnen betalen, hun kinderen niet kunnen oor te kunnen geven, dan ben ik er zeker niet tegen. Sterker nog, ik ben daarvoor. Maar, er komt wel een komma aan, maar ik ben wel tegen, ook al is er noodzaak, hoe je steelt. Ik vind dat niemand het recht heeft. Ik vind dat namelijk een hele verwerpelijke vorm van uh, spelen. Dat, dat maak ik al kenbaar op mijn webblog keer op keer. Dat die overvallen op sigarenwinkeltjes, kleine middenstand, benzinepompen... waar een paar honderd euro buitgemaakt wordt. Overvallen in woningen trouwens, van bejaarden... Dat soort criminaliteit stelen. vind ik meer dan verwerpelijk. En ook echt in dom. Degene die dat doet, weet niet wat hij een ander aandoet. Het zijn over het algemeen jonge, jonge, jongens. die denken gewoon met een pistool een huis binnen. of een sigarenwinkel. En, en die vinden dat misschien spannend, avontuurlijk. Eh, misschien ook nog wel he heldhaftig. Maar als ze de mensen die beroven. die, bez die bezorgen ze een trauma voor hun leven. dat zijn ook maar gewone, hardwerkende mensen. En de buit, dat is, weegt daar niet tegenop. Dat is misschien een paar honderd euro. En je bezorgt iemand voor een leven lang. En trouwens. Ik roep regelmatig op mijn webblog uh, Volksnieuws uit Amsterdam Noir op... om dat te staken. Lijkt me duidelijk, uh, Steve. Dank je wel en uh, goede nacht. Hij zegt dus, uh, nou ja, je mag stelen. Hij vindt het zelfs echt kunnen. Zolang het maar niet van een kleine uh, ondernemer is. Ik wil jouw mening uh, weten over stelen of wat je ooit gestolen hebt. 0800 1121, eh, daar kan je op bellen. Gratis nummer. En dan kom je hier in uh, Nachtbrakers. Uh, op uh, Radio 1 tot 5 uur uh, zijn we hier nog. En zo direct draai ik uh, de, de plaat waar je zelf op hebt mogen stemmen op Facebook. Facebook.com/nachtbrakers. Je mag nog liken. Ze uh, kunnen er nog een paar bij. Uh, en dan, uh, dan kan je volgende week stemmen als je dat deze week niet hebt gedaan. Straks hoor je welke dat is geworden. Eerste 3Dog Night. Mama Told Me Not To Come. En uh, dit nummer zit in zoveel films met, met criminelen. Dus het past eigenlijk wel een beetje bij uh, Steve Brown. whiskey and you wanna sugar in your tea? What's all this crazy question the asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, cause I don't wanna see. I'm not told and let's go. Stale perfume and that cigarette you're smoking, I'll scam you up to death. Open up the window, circle. Let me catch my breath. Ik ga een uh, snelle afkondiging doen uh, van deze. Want ik heb nu iemand uh, aan de telefoon. Uh, Mama told me not to come. Three dogs night. En dat is misschien heel erg toepasselijk uh, uh, op hem eigenlijk. Uh, je luistert naar Nachtbrakers. Het is uh, kwart voor vijf. Je kan nog steeds uh, bellen of je iets uh, gestolen hebt. 0800-1121. Uh, Rijn, uh, uh, jij hebt iets heel heftigs meegemaakt. Goedendag. Ja. Goedenacht, ja. Wat, wat is er gebeurd? Gewapend overal geweest op mijn woning. Op, op jouw woning? Op mijn woning, ja. En wij zaten daar met vier mensen. En, en wanneer is dat gebeurd? Nou, bijna een jaar geleden is het nou. Jeetje. Maar een klein jaar geleden, ja. En dan heb je de deur, deur natuurlijk op een haakje, want de slang van de airconditioning die moest naar buiten. Ja. En op een gegeven moment uh, stormden er vier mensen met vuurwapens naar binnen. Jeetje. En het was gelijk een hele hoop geweld en slaan. En een bijl in je rug. En we hakken een en een bijl van. in je rug? Een bijl in mijn rug, ja. Dus, dus, dus je bent er ook zeker niet ongeschonden vanaf gekomen? Nou, als je de foto's zag, dan dacht je echt van... Uh, want de blauwe plekken die komen pas over een, na een dag of twee, drie keer. Maar nou, als, als je dat zag, dan was nou, dat, dat is onwerkelijk. Ja, dat, dat kan ik wel, uh, wel ja. voorstellen. Waarom Vier gewapende, gewapende mannen. Dat... Gewapende rook? Veel geweld. Kan, je, kan je me nog eens meenemen naar, uh, naar, naar dat moment? Uh, jullie zitten thuis met z'n vieren en op dat ja, moment... Ja, met z'n vijven. Mijn dochter, dochter was boven. Met z'n vijven? Aan studeren. Ja, die zit op het gymnasium. Die was aan het leren. Dus die is, die is er gelukkig... Uh, is, is, is zij er een beetje weggekomen? Of? Die heeft er bijna niks van gemerkt. En ik heb gebeden, alsjeblieft, van nou helpen. Ja. Weet je wel van, en, want op een gegeven moment ging ze ook naar boven toe. En... Toen heb ik gezegd van nou, want ik heb een open haard. Ik zeg: Buiten, buiten moet je wezen, draußen. Want het spraken Duits. Dat was de voertaal. Ja? Yeah. Van, uh, geld, give me geld. En politie, politie. Toen ze binnenkwamen. Mm -hmm. Ik zeg: trouwens, Ik zeg: Daar ligt geld van. Me, zo. Ja, uh, tussen de open haard uh, blokken. En dan zijn ze daar gaan zoeken. Maar dan vonden ze niks. Dus ze was het weer van uh, afhakken die vingers. Nou, dan moet je gaan liggen. En dan, dan pakken ze je, je vingers met Tyrits. En dan probeer je je vingers af te hakken. Dat is toch niet gebeurd, hoop ik? Dat is gedeeltelijk gelukt. Gedeeltelijk? Gedeeltelijk, ja. Dat is weer eigenlijk... Een, ik, ik, nog, ik kom net uit het ziekenhuis vandaag. Dus dit is voor en, weer een controle of... Ook, onder andere. En meteen, die hebben ze met voorarmers gewerkt. Die waren blij, dan moesten pennen uit en dat soort dingen. Wat een uh, vreselijk verhaal, Rijn. Ja. Nee, het, en ik ben een beetje lachen gaan en doen over, uh, over stelen deze uitzending. Ja. En, maar dit is wel echt, uh, dit is echt de andere kant van de medaille. Dit, dit wil ja, je, wil je, wens je niemand toe? En als je dan hoort, uh, nou hebben ze dan meegenomen. Hebben. Wat, wat hebben ze Omdat, meegenomen? Nou, je moest het goud ook doen. wat je nou er waren een paar dingetjes, weet je wel, een lachen van mijn dochter. En, nou, en, en, en, en ik heb een korstganger die zat er ook bij. En nou, die had. De, de, de huur, dus ze waren met vier man, dus ze hadden misschien 100 200 euro de man. Boodschappen geld. Heel het huis overhoop gehaald. Alles wat in de kamer stond, dan bang stil en noem maar op. Alles kapot gemaakt om te zoeken. Want ze waren op zoek naar een kluis die er niet was. Wat, uh, wat, wat, wat uh, ik ben er echt helemaal stil van. Ja, tanden uit mijn bek. Tan uh, tanden eruit geslagen? Ja. Ja. Want je zei net ook dat je naar het ziekenhuis was. Vanwege ja, je voet. Wat, wat, was, wat, ja. wat was daarmee? Nou, dat is was Die is gefixeerd. Uh, daar hebben ze met voorramen opgeslagen. geslagen. jongen, alleen voor een paar uh, sieraden. Ja, waar is het? Geld? Dat is geld? Is het geld? En ze Dit... zeiden nog iets wat ik totaal niet begreep. Poetjaro, uh, Poetjaro of zo. Nou. Weet je, ik weet niet wat dat is, man. En wa waarom ja. hebben ze nou, nou juist jou gekozen? Oh, jongen. Ja. En, dat, uh, en, en, en jij loopt, uh, nou ja, getraumatiseerd voor de rest van je leven rond. Ja, het is nou niet meer even de deur open doen. Hè. Nou. Nee, dat is. Boodschap, was hartstikke moeilijk. Dat is, uh, ja. Ik, uh, uh, uh, uh, uh, ja, dat, uh, ja. Het is, uh, het is heel, uh, heel heftig. En dan hebben ze uiteindelijk die, die, uh, die klootzakken nog gepakt. Dat is, uh, nou, ik, uh, Rijn, uh, ik, ik wil jou bedanken voor jou, uh, ja. jou, jouw heftige verhaal, zeg. Dit is, uh, ja. ik, ho ik hoop dat, uh, de, dat niemand dit ooit uh, meemaakt. Nee, en mijn dochter die kwam naar beneden en die dacht dat wij er dood lagen. jongen. Ja. Het is dus die, die, ja, het is echt het, de klappen uh, klap voor uh, de hele familie. Ja, want op een gegeven moment word je met vastgelegd. O, weet je wel? Ja. Dus, uh, gelukkig... Je, je bent nu toch weer helemaal in orde naast dan de, de, de emotionele schade? Absoluut. Maar dat, dat, je zal het nooit vergeten. Nee, dat, dat, en ik zal dit verhaal ook zeker niet uh, vergeten. Dat, Rein, ja, uh, dit, da ja dat, dat is voor mij uh, een, een week. Toen, jongen. Rijn, ja. echt, ik vind het heel fijn uh, dat je gebeld hebt. En heel veel sterkte daarmee, uh, de nou, rest je wel, van de Dankjewel, en uh, goede nacht. Als, als, iemand, als iemand honger heeft, begrijp ik het. Ja, oké. Okay. Maar het, is even, ja. Het, het, het staat in schril contrast met, met, met jouw verhaal, uh, natuurlijk. Dankjewel, ja. Oké, hey, bedankt. Rijn, dankjewel uh, en goedenacht. Ik ben genomen, met luisteren. En bedankt. Hoi. Um, je kan nog steeds bellen. 0800-1121. Uh, Heftig verhaal van, uh, van Rijn net, zeg. jongen. ik uh, werd er een beetje stil van. Gelukkig uh, hangt uh, Loi daar uh, om, uh, om mij uh, misschien weer een beetje uh, op te vrolijken. goede nacht. Ja. Ik vertel een verhaal van precies de andere kant. Oké, okay, nou kom maar op. Dat, heb ik wel, uh, dat hebben we even nodig, denk ik. Ja. Ik ben ouderwets opgevoed. Ja. Dus daar stond de doodstraf op. Bewijs, we van spreken van jou dus. Als je iets zal. dat was maar een snoepie of wat ook. Dat ja. soort dingen. Goed. Het uh, was in de jaren zeventig. Ik was in de uh, jaren veertig. En ik werkte s'nachts op een melkfabriek. ...dan kwamen er uh, melkwagens langs mm -hmm. en die moesten gevuld worden met uh, melk. Yeah. Dat ging met een hele grote slang, Als was dat, na die, die wagen, zo'n uh, zo uh, 10 centimeter breedte... ...en, nou, als die uh, zo'n autotank vol was... Ja. Dan koppelde hij die zwanger uit en dan liep er nou ja, misschien 20 liter uit die zwanger, liep zo het riool in. Ja, nee, ik ken het. Ik kom van een boerderij en uh, dat, oh, nou, uh, daar hadden we vaak melkvragers. ja. Nou, we hadden drie kinderen en die zaten net in de groei enzovoort enzovoort. En we hadden het heel erg slecht, want ik had schulden door een of andere manier. Hij uh -huh. had het pensioenbedrijf, kon niet betalen. En uh, ik kwam met het idee, ik denk hé. Hey, die melk zonder dat hij wegloopt, dat is voor mijn kinderen. Dus ik heb, toen was het nog flessen melk uit mm -hmm. te doen, hè. Drie, drie vier van die flessen meegenomen, en dan kon je van die plastic doppen op. Dus die hield ik netjes onder die slang. En die liet ik vollopen, die flessen, en mee naar huis. Ja. Nou, ik zei: je vertellen, dat heb ik één keer gedaan. Er, er was nooit iemand op die fabriek, alleen, ik alleen, snap je ja. om die melk. En die het is eigenlijk niet op... eens stelen natuurlijk, want als het toch wegloopt, dan kan je het maar beter nee, opvangen. Dat bedoel ik juist, helemaal niet. Die is zelfs nog, nog minder als stelen van een brood, bij wijze van spreken, jongen. Maar ik heb het nooit meer durven te doen van angst. He? Gewoon van ja dat de drie ouders erin gebracht. Jeetje, dat ja. is terwijl, eigenlijk iets hartstikke goed steet. Dan melk me even ja, voor thuis, ik, niet voor ik, jezelf. Ja, ik, ik vaar nog melk, zou ik maar zeggen. Nee, maar ik had best een paar Emmers mee kunnen nemen en mee naar huis of, of om mijn buur of wat, of, bij wijze van spreken. Maar zo, zo gek kan een mens zijn... Of grootgebracht zijn over steden. Ja, ik, ik vind het ook wel heel nobel hoor. Dat je, je, je, het, is, het, is, het is natuurlijk eigenlijk gewoon fout. Uh, ja. Ook al nemen sommige mensen kleine dingen mee. Maar ik, het is, het, het, Je bent nooit gepakt, maar je hebt toch uh, zoiets van: ah, ik wil het niet meer doen. Nee, ik kwam met een film. Oh, zeg maar, vrouw. Nou, dat. De... Fijn joh, want die, die kwam uit een groot gezin. Die zei, die zei altijd als, als, als ik honger heb, of we zijn natuurlijk ook oorlogsmensen. Nou, en je hebt het gewoon, weet je wel, brood klaar uit af. He? Er zijn in de in, de, in, de, in, de, in de oorlog zijn er uh, meisjes veroordeeld om met mensen boven naar bed gingen voor eten Precies. voor hun kinderen, weet en, je. En, wel. Ja. En, en en en dan blijft er bij jou bij dat, dat, dat, dat, dat eigenlijk melk wat je gewoon mee mag uh, nemen, Loi. Ik, ja. uh, ik wil je bedanken voor, uh, voor jouw verhaal. Ja, uh, het is al helemaal contrast, hoor. Dus, uh, ja, ja, zeker. Ik vind het heel fijn. Dank je wel uh, voor het, het bellen. Mens, hoe mechokker een mens kan worden. Uh, het is dat mijn vader geen koeien meer heeft. Maar anders uh, had je gratis bij ons uh, kannetjes melk mogen meenemen. Oké. Okay. <laughs> fijne nacht verder. Ja, ook zo. Bedankt. En dan uh, ga, gaan we verder naar het uh, YouTube. Plaatje, uh, want uh, Frank die draait altijd een echte plaat. Um, en die, uh, ik had het met hem erover. Nou zou ik dan ook maar een plaat draaien. En zei: Ja, leuk, uh, doe dat. Uh, platen spelen, staat toch klaar. Maar ja, ik heb helemaal geen platen. En ik ben eigenlijk geen platenluisteraar. Als ik muziek luister, dan doe ik dat via YouTube. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb uh, op de Facebook pagina van Nachtbrakers. Nacht uh, Facebook.com slash Nachtbrakers. Je kan het uh, liken. Heb ik uh, drie YouTube filmpjes gezet. Iedereen mocht stemmen. En uh, nou, de winnaar. Die, uh, die hoor je nu. Uh, dat is Journey geworden met Don't Stop Believing. Jij kan uh, volgende week gewoon stemmen. Je hebt macht hè, in dit programma. Ga naar facebook.com slash nachtbrakers. En dan kan je liken volgende week bij welk plaatje of YouTube-filmpje het wordt. Just a small town girl in a world. She took the train girl. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train. no okay. care Drie minuutjes en dan uh, is het vijf uur. Uh, je luistert nog steeds naar Nachtbrakers op Radio 1. En dit was uh, de YouTube-plaat die uh, jij hebt uh, mogen kiezen op Facebook. Don't Stop Believing van uh, Journey. En uh, Luc, die straks start doet, is al aangeschoven. Jij hebt ook op dit plaatje gestemd, hè? Ja, zeker. Ik, uh, ik vind het echt een topplaat. Het is echt een... Uh... Ja, sorry, ik moest even een knopje indrukken. Daar ben je. Jij hebt ook op deze plaat gestemd, Ja, dat klopt. Ik vind dit echt een topplaat en het komt uit de Soprano's. Dus dat is ook een beetje met stelen, heeft ze daar wel mee te maken. Dus nee, ik vind het echt een goede plaat. Wat leuk. Wat heb jij straks in start zitten? Wij gaan het hebben, Kees, over hartelijkheid. Ben je een hartelijke jongen? Ik heb net twee uur stelen zitten verheerlijken. Dus ik weet niet of ik dat nog. Dan ben je met je vriendelijk. Nou ja, ik, ik ben wel iemand als dan een, een, een oude vrouw op straat uh, valt of zo. En, uh, uh, en ze de sinaasappel uh, vallen uh, uit de tasje. Dan ja. wil ik die wel oprapen. Ja, gebeurt dat, gebeurt dat vaak deze situatie? Of, uh... Nee, nee ik, uh, ik woon in een buurt waar niet zoveel oude vrouwen wonen. Maar ik zou dat wel graag willen. Ja, En hou je wel eens uh, deuren voor iemand open? Uh, ja, ja, zeker. En mogen mensen eerder de trein in dan jijzelf? Of ben jij, dring jij voor? Uh, als ik vooraan sta, en ja. ik sta daar al de hele tijd... dan vind ik, ja, ik sta gewoon vooraan. Ja. Uh, maar ik wil wel iedereen als eerste naar buiten laten. Want ik vind het echt asociaal als je dan instapt... en mensen die, die proberen nog uit te stappen. En wat is, jou, wat is de grens qua leeftijd dan? Wanneer, wanneer, wanneer uh, help jij vrouwen wiens zak met zien? Uh, nou, nou, nou, ik denk dat ik alle vrouwen wel, uh, wel zou helpen. Okay. Um, um, maar de grens qua leeftijd is meer van... Uh, als je in de bus zit en er komt een oudere vrouw ja, aanloop, precies. Wanneer sta, je wanneer, sta, je op? wanneer sta je op? Ik weet het, Ik dat hoop lastig, dat je me dit kan vertellen, ja. nu, want dit, ik vind het echt zo lastig. Ja. Ik ben ooit een keer van een vrouw opgestaan ja. en die keek mij toen ja, boos maar ja, aan. Ja, precies, want wanneer is het hartelijk en wanneer is het gewoon een grove belediging? Dat is... Uh... Ja. Nou, dat nou, dat ik... soort vragen gaan we doornemen. 0800 1121 is het telefoonnummer. Ja, bel, bel vooral. Uh, als, je, als je nou niet wilde bellen omdat je niks gestolen hebt... omdat je juist zo'n hartelijk persoon bel, ja, ja, bent... Dan kan je tot 7 uur uh, gewoon inbellen. Start 0800 1121. Straks uh, hebben we het nieuws. Dan, uh, is, uh, daarna is uh, lekker uh, Luc yes. hier uh, met start. Volgende week is Frank er weer met nachtbrakers. Dus uh, uh, voor nu, uh, uh, goede nacht en goedemorgen. Klaar is Kees en daar is Luc met start. E. <lacht>